Huh? Veel en lekker. Oh, uh, neem me niet kwalijk. Huh? <tie> er zit waarschijnlijk een gaatje in uw zak. Er is een staafje goud uitgevallen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Mm, goud. Natuurlijk. Yeah. Het is zo zwaar, hè? Ja. Yeah.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 Een klein aandenken van iemand die probeert zijn weg in de wereld te vinden. Wacht even. <laughs> dat, dat gaat niet. Dit is echt goud. Zo'n kan ik niet aannemen. Goud speelt uh, voor een heer geen rol. Nee, zo is het. Zo, zo is het. Goud speelt geen rol. Hou het toch.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 ga Hier met dat spul. Het is heel stuitend wat hier gebeurt. Ik schaam me voor mijn stadgenoten. Maar die vreemde is wel een zonderling, als men begrijpt wat ik bedoel. Waar is hij gebleven? Hij had zijn zakken voor. Door, in de steeg. achteraan. Die schurk rustig. had veel weer bij zich. Rustig, rustig. We houden die trekker in de gaten. U kunt rustig doorlopen. Niks doorlopen. Die vizerk loopt krom van het goud.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 Ik ken de gewoontes in uw stand niet zozeer. Uh, maar dat goud is waarschijnlijk van diefstal afkomstig. Huh? Tja, ik zou mijn vingers niet gaarne aan branden. Uh, kom hier, jonge vriend. Het is stuitend. Deze lomperik stapelt de ene platte daad op de andere. Maar ik zou toch wel willen weten hoe de vark aan de steel zit. Het is hoogst extraordinair. <middels>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 Wat is dat nu, goede lieden? Zoeken jullie iets? Er zit een schurk in je huis. Ik moet een trein overlezen. Nee. De president van Swazie met een schatkist. De koning van Tinopel. Met het geld dat hij uit de ruggen van de arbeiders gezogen heeft. Lever hem uit. We willen recht. Jullie vergissen je, goede lieden. Ik heb geen schurk in huis. Echt niet. Geen weggelopen president en geen rode ruggen van de arbeiders. Als heer zou ik zoiets trouwens niet kunnen goedkeuren. Zeg nu zelf...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 Als ik het goed begrepen heb, hebt u ontdekt hoe men goud kan maken. En dat vind ik werkelijk interessant. Uh -huh. uh, voor de aardigheid moet u nu toch even verder vertellen hoe u dat doet. Uh -huh. Als heer houd ik graag gelijke tred met de wetenschap, als u begrijpt wat ik bedoel. Ja. Uh -huh. Excuseer, heer Olivier, daar is de politie al. Juist, ik ja. Vinden. Wat is hier aan de hand? Huh? Je lokt relletjes uit en bovendien schiet je zonder vergunning met vuurpijlen op ambtenaren in functie.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 Op een vol vuur, dat nochtans niet te heet mag zijn, het lood zal zachtjes gaan smelten. Niet te vlug. Ja, ja. zachtjes aan. Nee, nee, zachtjes ja, ja. Zijn stem doofde tot een soort gemompel dat op de gang haast niet meer hoorbaar was. En dat was vervelend voor Joost...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 We kennen dat, maar we nemen het niet nee, naar binnen, niet! jongens. Kom mee. Ja, Dit keer is het ernst, want ze hebben een stormram bij zich. Oh, oh, oh, oh. We moeten proberen om door de achterdeur ja. naar buiten te komen ja. voordat ze het huis omsingeld hebben. Ja, doe iets, jonge vriend. Flux. Ja. Ik zal je door het weiland heen naar de volgende heuvel brengen. Ja. Daar is een weg die naar het station voert. Oh, ja. De loodhervormer roer ik om en om volgde hem en het tweetal verdween in de schaduwen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.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 Dag, Wammes. Wat doe jij hier? Ik kwam eens kijken, maar erg enigjes was het niet. Ze werden menes. Daar houd ik helemaal niet van. Het was slecht, volk. Dan kun je beter uit de buurt blijven. <lacht> Kijk eens wat een malle steen. Die heb ik hier gevonden. Zo mooi rond, hè? Erg leuk. Dag, Wammes. Dag. <lacht> Toen hij op Bommelstein terugkeerde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 Het is de zorg om uw welzijn, wat u goed vinden. De, de, de, de nacht was erg aangrijpend. En ik wil graag gewapend zijn tegen wat er verder ge moet geboren wordt, Wanneer u mij toestaat. Uh, nee, ik, ik sta dat niet toe. Wanneer ik mij overgeef aan ernstige studie om goud te gaan maken... wil ik niet in de hals geblazen worden. Laat dat niet weer gebeuren. Waarom zou u er zo geheimzinnig mee zijn? Als iemand het wil proberen, moet hij een kans hebben, vind ik. <traat>?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 Ja, als jullie nu even dit einde beetpakken en deze spekjes uit de muur trekken, zodat de zaken los komt te zitten. Uh. Waarom moet die waterleiding buis van de muur? Omdat ik loop moet hebben, daarom. En één, twee... Drie. Oh. Oh. Wow. Ja, zit daar niet zo? Hij de hond gaat toch, Kan ik dan niks aan jullie onderlaten? Jeugd, jeugd, Ik schiet op, bedoel ik! Alle schuld die los ik had hij thuis ja. bijna op een hoofd gekregen. De sfeer die om dit goudmaken hing stond Tom Poes tegen. En daarom begaf hij zich naar de hal met het doel naar buiten te gaan. In de deuropening stond een van de werklieden die met de vrachtwagen mee waren gekomen. Ik heb geen water meer.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 Stop, kom terug! Ik kan toch niet alles alleen doen. Excuseer je Olivier, de hoofdkraan is dicht en de leidingbuis is gesloopt. Maar zonder water is het voeren van de huishouding wel haast onmogelijk met uw goedvinden. En nu spreek ik nog niet eens over de maaltijd. De laat me in de stik. Maar wat het zwaarste is, moet het zwaarste wegen. En nu is lood zwaarder dan water, omdat ik er goud van ga maken.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 Ik hoorde dat ge bezig bent met alchemie. Wel nu, dat ik... boezemt mijn belang in mijn waarde. Als het u niet inconvineert, wil ik wel eens een blik op uw bezigheden slaan. Eh, uh, nou... Uh, uh, uh, uh. Heer Olivier, u veronachtzaam de labber. oh oh oh oh oh, oh, oh, oh, oh. Zo bedrijft men dus alchemie. Oh nee, maar Joost is vreselijk onvoorzichtig. En, en bovendien denkt hij uitsluitend aan zichzelf. Hoe licht had hij mij niet kunnen bezeren? On effect! Gesteld, me rust,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 Maar als u het weten wilt, ik ga er groot van maken. En daarom speelt geld geen rol. Als ik maar veel krijg. Een lood. Ja. veel loods. Bommel. Spoedgeval. Ach. Komt in orde? Ach, laat je even uit. Hé, hey, hé, hey. wat waren de bollen? Hij wou lood, jongen. Lood om goud te maken.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 Wij middenstanders moeten elkaar helpen en ik verwacht een billijke prijs als ik een flinke partij afneem. Juist. Een partij lood hè? Om goud te maken zeker. Hebt u misschien ook lood te koop? Een partij lood ja. Ik ben geïnteresseerd in een partij. Een partij lood ja. Hebt u misschien ook lood te koop? Maar heb u misschien lood voor mij? Dit is niet gewoon super. Iedereen is bezig goud uit lood te maken en wij zijn de sukkels die de grondstoffen leveren. Sukkels? Praat voor jezelf, diep. Wat bedoel je? Ik, ik weet wat beters. Als wij vannacht nu eens naar die pollen gaan en we houden hem een schietijzer onder de neus, dan nou vertelt hij zijn recept. De pollen vertelt zich geheim aan iedereen, dat heb je toch gemerkt? Wij hebben dat receptje nu nodig, jongen. Die loodhandel wordt voor ons een goudmijn...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 Ik, ik ga even kijken, baas. Hmm. Ah, goeiedag. Ik, uh, ik kom even mijn lood terugbrengen. Ik. Uh, uh, ik ik behoor ermee op. en uh, zeker en, nog en, een partijtje graag? hebben. Goud, Superzaken. Goud, uh, hij komt zijn lood terugbrengen. Uh, hij schijt ermee uit, zegt hij. En hij wil zijn geld terug hebben. Wat moeten we nou doen, baas? Onzin. Geleverd is geleverd. Zaken zijn zaken. Maar wat is er aan de hand?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 Als die loodhandelaars zich nu onbemerkt uit de voeten zouden maken, zou ik het misschien niet merken. Smeren, Miep. Ja, M Maar baas, hier is goud. D dit zijn super. Ja, ik begrijp ook niks. Smeren. Ik ga weer eens verder.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 Daar staat Rorik om en om oh. Ik kwam deze heer toevallig tegen als u mij toestaat Hij zoekt werk Ik ben loodgieter geworden oh. Lood heeft geen geheimen meer voor mij Want ik heb er veertig jaren in staan roeren ja. Daarom staat dat mij nu tegen ziet u ja. Maar gieten en solderen ach dat is niet onaardig En men doet nog nuttig werk ook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 Parbleu, ge redt me werkelijk uit een afschuwelijk inconvignent, amice. Dat doet me plezier. Uh, ik hoop dat het een gezellige avond wordt. Uh, wilt u hier gaan zitten? Uh, en wat denkt u van een bittertje om de wat? eetlust op te wekken? Uh, kijk, hier houd ik nu van. Interessante gasten en een voedzame maaltijd. De maaltijd zal zonder twijfel voedzaam zijn...